12 uur. Het NOS-journaal. Door Alt Meegens. Goedemiddag. Lodewijk Asscher, mogelijk vicepremier. Zeker 37 doden bij zelfmoordaanslag in Afghanistan. En de Sacharovprijs van het Europarlement naar twee Iraniërs. Vanmiddag in het zuiden nog veel bewolking en soms regen. In het midden en noorden afwisseling van wolken en opklaringen. In de kustgebieden later vanmiddag wat buien. En het wordt vandaag ongeveer 9 graden. Morgen buien in het noordwesten, in het binnenland droog. En dan wordt het hooguit 8 graden. De onderhandelingen voor een nieuw kabinet lopen op zijn eind. Er komt meer en meer informatie naar buiten. Zo wordt het bericht van de Telegraaf vanochtend bevestigd... dat ook voor bestaande gevallen de hypotheekrente -aftrek wordt beperkt. En verder blijkt dat voor de Partij van de Arbeid... Lodewijk je de beoogd vicepremier is. In Den Haag politiek verslaggever Marcel Bril. Marcel, uh, bij de hypotheekrente uit de krant uh, te beginnen. Wat is het plan? Nou, het is als volgt bedacht, de hoogste aftrek, 52%, wordt elk jaar met een half procent minder. Tot iedereen uiteindelijk op 38% zit. Het bedrag dat je af mag trekken wordt dus geleidelijk uh, verlaagd. Het klinkt allemaal ingewikkeld, maar als je veel mag aftrekken omdat je een hoog inkomen hebt en een hoge hypotheek, dan wordt dat elk jaar minder. Het komt erop neer dat de mensen met het meeste geld als eerste moeten inleveren. En zit je in een lagere schaal, dan zul je de komende tijd weinig tot niets gaan merken. Nou, was het tot nu toe zo. Dat het idee was dat je alleen bij nieuwe hypotheken geleidelijk bij de Belastingdienst minder af kan trekken van je hypotheekrenteaftrek. De onderhandelende partijen zeggen nu: ook als je nu al een bestaande hypotheek hebt afgesloten, dan kan je op termijn ook minder aftrekken. Gaat het dan om, om specifiek de aflossingsvrije hypotheken? Nou ja, gaat, het gaat, zoals wij tot nu toe begrijpen, gaat het om eigenlijk alle hypotheken. Want nou ja, de procenten worden minder. En dat geldt dus uh, voor, uh, zo wij het uh, nu begrijpen, voor alle hypotheken. Okay. Uh, en, en dat moet dan weer terugkomen in de inkomstenbelasting, hè? Dat klopt. Ja, Dat is min of meer de compensatie. Ja. Want uh, nou ja, er wordt dan gezegd, van, ja, die, die rijkere inkomens, uh, die, die, die gaan daar dan op achteruit. Dat is zeker zo als het gaat om de hypotheekrenteaftrek. Maar de hoogste schijf van de inkomstenbelasting, die wordt ook verlaagd van 52 procent. En dat wordt een paar procent minder. Uh, en, en het duurt ook nog eens langer dat je, uh, voordat je in de allerhoogste schijf terechtkomt. Dus ja, aan die kant, aan de inkomstenbelastingskant... is er dan weer lastenverlichting. Allemaal wel opvallend, want Rutte in de verkiezingscampagne... een paar weken geleden nog, die zei van de bestaande gevallen... Uh, blijven we af. Ja, dat klopt. Hij heeft het overigens nooit echt beloofd. Maar gezegd, maak je de VVD groot, uh, dan uh, bestaat de kans... en dan is de kans veel groter dat die bestaande gevallen gespaard blijven. Nou ja, dat is dus niet het geval. Maar we hadden het net al even over die lastenverlichting... voor die hogere inkomens. Ja, dat zal ongetwijfeld gebruikt worden. Door de VVD als argument om de aanpak van de hypothekenrente aftrek te verkopen. Want lastenverlichting voor hogere inkomens, dat vindt de VVD ook heel belangrijk. En dan de man die nu nog uh, wethouder in Amsterdam is, Lodewijk Asscher... zeiden we al, uh, wordt genoemd als uh, vicepremier. Verrassing? Ja, toch wel een beetje. De naam van de Amsterdamse wethouder zoemt al wel een ja. tijdje rond... dat hij naar Den Haag zou komen. Maar vicepremier, de leider is dat dan van de, de PvdA... in het smaldeel van het kabinet, dat is wel meteen een hele zware post. Het is vrij uitzonderlijk dat iemand zonder Haagse ervaring... meteen zo'n post krijgt. Ja. Dat was wel zo bij Eduard Bomhof van de LPF... in het eerste kabinet van Balkenende. Maar dat was niet zo'n heel groot succes. Maar bovendien heeft Asje eerder nog gezegd... dat hij nog wel een tijdje in Amsterdam wilde blijven. Maar ja, dat was voordat de onderhandelingen begonnen en voordat de PvdA zo'n prominente rol heeft in het vormen van het kabinet. Ja, in zo'n periode kan er natuurlijk veel veranderen. Overigens is het zo dat ondanks alle zaken die nu naar buiten zijn gekomen, ze zijn nog niet klaar. Ze gaan vanmiddag en vanavond nog verder onderhandelen. Bliksemcarrière zou dat zijn. Voor iemand van 38, hè? Ja, 38 is juist ja. niet de jongste vicepremier. Weet je jouw leeftijd, Marcel? <laughs> nou, ik zit nog net iets daaronder. Okay. Uh, maar het zou overigens niet de jongste uh, vicepremier van Nederland zijn. Want Hans Wiegel, die was nog twee jaar jonger in de jaren 70. Dank wel voor de uitleg, Marshal Bril. Dan de Sacharov prijs, die gaat dit jaar naar twee Iraniërs. de advocaten Nazrin Sotoudeh en filmregisseur Jafar Panahi. Dat maakte voorzitter Martin Schulz van het Europarlement zojuist bekend. Het is mij een eer om u in te dat de Sacharov prijs voor geestelijke vrijheid in het jaar 2012 aan volgende personen gaat. Mevrouw Nasrin Sotoudeh en herr Jafar Panahi uit Iran zijn door eindstemming besloten der conferentie van presidenten. Applaus bij de bekendmaking. Uh, met de prijs van het Europarlement worden mensen geëerd die zich inzetten uh, voor mensenrechten en tegen onderdrukking. Uh, correspondent Tijn Sadeh, uh, die twee Iraniërs, wie zijn dit? Nou, Satoudeh, dus zij is een advocaat, een voorvechter van mensenrechten. Ze zet zich vooral in voor gevangen activisten van de Iraanse oppositie. die alleen nog maar uitzicht hebben op de doodstraf. Nou, zelf zit ze inmiddels ook vast, in 2010 gearresteerd, 11 jaar gevangenisstraf. En de andere is Jafar Panay, een Iraanse filmregisseur. Hij maakt vooral films over de armoede en de ontberingen. van vooral kinderen en armen en vrouwen in Iran. Hmm. En, en waarom kiest het Europees Parlement juist voor deze twee? Nou, Martin Schulze hoorde je het net ook zeggen, of nou, misschien hoorde je het net niet, maar ik wel hier, ik ben in Straatsburg. Martin Schulze, voorzitter van het Europese parlement, hij zei allereerst, we hadden maar drie minuten nodig, overleg, het was helemaal Unaniem, uh, zei, uh, het Europese parlement zegt, uh, deze twee Iraniërs staan precies voor waar wij als Europa ook voor staan, voor vrijheids- en mensenrechten. U uh, staat niet alleen, was de boodschap. En uh, Schulz zei ook, uh, deze prijs toekennen aan deze twee is echt een duidelijke boodschap aan het regime in Iran. En daar vond het Europarlement het tijd voor nu. Tijn je uh, dankjewel uh, voor je uitleg. Uitgerekend op de dag dat het offerfeest begint, is Afghanistan opgeschrikt door een grote zelfmoordaanslag. Bij een moskee in het noorden van het land kwamen zeker 37 gelovigen om het leven. Lucas Waagmeester, onze correspondent Lucas, hoe is dat gebeurd? Nou, wat ik kan begrijpen is dat iemand zichzelf heeft opgeblazen buiten de moskee, waar mensen op dat moment inderdaad bij elkaar kwamen voor de viering van van iets, van het offerfeest. Op dat moment waren ook de gouverneur en het provinciaal hoofd van de politie binnen, de provincie, eh, provincie Farhjab hebben we het over in het noorden van Afghanistan, ook het algemeen redelijk rustig daar eigenlijk. De oorlog eh, laat zich daar minder zien dan in andere delen van het land. Uh -huh. uh, die gouverneur en, die, en, die, en het hoofd van de politie die zijn ongedeerd, maar hè, wat je zegt 37 doden buiten, veel mensen in uniform, politie, militairen onder die doden... Er is op zo'n moment veel politie op de been. Het lijkt er een beetje op dat, vooral dat, door de plek waar die bom afgaat, dat, dat, dat die aanslag ook echt op hun gericht was. Dit is echt wel een enorme klap, inderdaad. Zoveel doden, dat is uh, ook voor Afghanistan toch wel een paar maanden geleden alweer. Autoriteiten, hebben die er al op gereageerd? Uh, nee, nog niet echt. Het is het, het, het, het, het, het, het, het, eigenlijk vooral interessant om te kijken wat hier aan vooraf ging. Uh, het is iets eh, dat het feest waarbij families en dierslachten, belangrijk Islamitisch feest. Uh, mensen gaan er in deze streek echt voor terug naar huis, hè, naar hun geboortegrond. President Karzai die hield uh, uh, uh, ja, in de aanloop naar dit feest een toespraak. En die zei uh, dat de Taliban nou echt eens moet ophouden met het doden van andere Afghanen, van mede-Afghanen, landgenoten. En uh, Mullah Omar, de leider van de Taliban uh, nog altijd, die, uh, die zei gisteren hetzelfde. Die zei ook, we moeten echt ophouden. Met, uh, met, we moeten echt een aantal burgerdoden tot een minimum zien te beperken en uh, daar echt op letten. Richt je op de buitenlandse groepen en op het Gaanse politie en leger was zijn uh, boodschap. Nou, vandaag in Farjap is het verschil dus niet echt meer zichtbaar. Hè? Het blijft een hele rauwe manier van oorlog voeren, een bom midden tussen de mensen. Natuurlijk maak je dan uh, allerlei slachtoffers, uh, ja, terwijl we vandaag in Syrië kijken of, of, of een religieus feest kan leiden tot tot even rust in de strijd. Hè. Laat in Afghanistan eh, vandaag de oorlog weer gewoon zijn meest smerige gezicht zien. Kan je zeker, zeggen? Ja, zeker 37 doden en een kleine 100 gewonden. Lucas Waagmeester, dank je Dit is het NOS Journaal met Dorald Megens. In Cancun in Mexico wachten bijna 300 Nederlanders al anderhalve dag op vertrek. Hun vliegtuig heeft vertraging. Simone van den Berg is van Arkefly. Mevrouw van den Berg, wat is er mis met het toestel? We hebben helaas een technisch mankement. We hebben een uh, lekkage, een luchtlekkage bij de motor. En dat is uh, helaas de reden dat wij op dit moment nog niet kunnen vliegen. En anderhalve dag geleden uh, zouden ze vertrekken? Dat klopt, zo lang zit ze er al. Ze zouden vertrekken in de nacht van woensdag op donderdag... Ja. Um, uh, door technische mankement konden we toen niet vertrekken. Um, het toestel is daarna gerepareerd. Maar helaas bleek toen we alsnog wilden vertrekken... Dat het, niet, uh, dat, dat het niet goed was gerepareerd en dat we weer terug moesten naar de gate. Toen zat uh, iedereen de weer de de in het toestel de... klaar om te vertrekken? Ja, precies. En het was hetzelfde ja, mankement ja. steeds uh, waar ja, u tegenaan het liep? Ja, ja, het is hetzelfde mankement. Dat klopt. Ja. En... Um, op dit moment hebben we ervoor gekozen om uh, het zelf te repareren. Dus wij vliegen op dit moment onze eigen techneuten van ArcFly naar Cancun. Zij kennen onze toestellen als geen ander. En naar verwachting vliegen uh, de gestrande reizigers vannacht, dus in de nacht van vrijdag op zaterdag, alsnog naar Nederland. Nou stuurt u eigen technici die kant op. Was het niet uh, een idee om uh, gewoon een ander toestel te sturen zodat die mensen terug konden komen? Ja, had beide gekund, uh, maar wij kiezen nu voor deze optie. Omdat wij denken dat dat het, uh, de, de snelste manier is om mensen alsnog terug te krijgen. Uh, komende nacht, dan komen ze terug. Dat betekent dat ze een beetje, ze, ik reken even op, onthoudt uh, iets van 50 uur of zo? Ja, klopt. In totaal zullen ze dan inderdaad op ongeveer 50 uur vertraging uh, uitkomen, dat klopt. Bij vertraging, dan, dan worden reizigers tegenwoordig toch gecompenseerd, hè? Wat wij sowieso doen, is dat we ervoor zorgen dat iedereen wordt ondergebracht in een hotel. En dat er voor eten en drinken wordt gezorgd. En wat daarnaast speelt, is de, de, de zogenaamde DBC-verordening. En die regelt dat passagiers uh, bij een vertraging van meer dan drie uur ook financieel gecompenseerd worden. Dus dat en, zit er voor uh, deze 300 ook in? Wat betreft inderdaad het criterium meer dan drie uur, dan is het heel duidelijk. Dan, dan zouden ze inderdaad compensatie krijgen. Maar bij elke vlucht wordt daar uh, onderzoek naar verricht en wordt er gekeken naar wat is nou de exacte reden dat de vlucht vertraagd is geraakt. Wat is, wat is de technische achtergrond? En is dat uh, uh, de airline te verwijten? Of kon de airline daar niks aan doen? Ja. En als uh, het uiteindelijk zeg maar, de airline te verwijten was, dan uh, betekent dat dat mensen gecompenseerd worden. En als het voor ons ook overmacht was, was dan volgt er geen compensatie. Maar dat is nog voor deze vlucht niet duidelijk. Dat wordt zo snel mogelijk onderzocht. En daar worden de gasten dan later als ze terug zijn in Nederland over geïnformeerd. Simone van den Berg van Arkefly. dank u wel. In een woning in Venlo is gisteravond een vrouw doodgeschoten. Over de identiteit van de vrouw wil de politie niet zeggen. En ook met andere details is de politie spaarzaam. Er is geschoten bij de woning. Vermoedelijk is de bewoonster daardoor om het leven gekomen. En we zijn op dit moment uh, ja, volop op zoek naar de verdachte die dat heeft gedaan. En we hebben ook een uh, groot onderzoek opgestart. Er zijn 25 rechercheurs op de zaak gezet. Bij de zoekactie naar de dader is onder meer een politiehelikopter gebruikt. De politie doet een oproep aan getuigen zich te melden. Vannacht riep de politie mensen via Burgernet op om uit te kijken naar een witte Mercedes Vito... die mogelijk bij de schietpartij in Venlo is gebruikt politie heeft een tweede verdachte aangehouden op verdenking van de moord op het bejaarde-echtpaar Meri Run en Henk Opentij in 1997. Dat is een man van 34 die nu is opgepakt. Afgelopen maandag werd er al een andere Amsterdammer aangehouden van eveneens 34. politie kwam bij de mannen op het spoor door nieuw DNA-onderzoek. Beide verdachten zitten in beperkingen en mogen alleen contact hebben met hun advocaat.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 De tuchtcommissie van de KVB heeft Ayacid Ejong Eno... voor drie wedstrijden geschorst. De middenvelder uit Cameroon kreeg afgelopen maandag een rode kaart... tijdens het duel tussen Jong Ajax en Jong Nak. Ejong Eno maakte in die wedstrijd zijn rentree na lang blessureleed. Ajax kan nog tegen de schorsing in beroep gaan. En de Japanse international Shinji Kagawa... kan voorlopig niet spelen voor zijn club Manchester United. De middenvelder is drie tot vier weken uitgeschakeld met een knieblessure. Kagawa liep de blessure afgelopen dinsdag op in het Champions League duel met Braga. Een Formule 1-coureur Sebastian Vettel heeft de snelste tijd neergezet... in de eerste training voor de grote prijs van India. Hij was net iets sneller dan Jensen Button en Fernando Alonso. Vettel won de laatste drie races in de Formule 1... en heeft de leiding in de strijd om het wereldkampioenschap. Nu John Bakker, bij de ANWB in Den Haag. Verkeersinformatie, John. 13 files, 45 kilometer bij elkaar alweer op de A6 vanuit Emmeloord naar Lelystad. Bij Lelystad-Noord 6 kilometer door wegwerkzaamheden. Na een ongeluk op de A28 van Zwolle naar Groningen tussen Assen-Noord en Eelde 6 kilometer. De weg is daar tijdelijk helemaal afgesloten. Verkeer richting Groningen kan vanaf knop het Langhorst beter omrijden. Via Heerenveen over de A32 en de A7. En na een ongeluk op de A50 van Os naar Apeldoorn... bij Schaarsbergen nog 9 kilometer. Maar daar zijn de rijstroken weer vrij. Bijna kwart over 12 de hoofdpunten uit deze uitzending. Lodewijk Ascher wordt mogelijk vicepremier. premier Zeker 37 doden bij een zelfmoordaanslag in Afghanistan. En de Zagerofprijs van het Europarlement gaat dit jaar naar twee Iraniërs. Dit was het, het uitgebreide NOS-journaal. Zometeen Jurgen van den Berg en Lunch...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 NCRV. Lunch. Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. We mogen zometeen de genomineerden bekendmaken... voor twee radioprijzen, die van aanstormend talent en zender van het jaar. In het mediaforum programmamaker Hadassah de Boer en echte Jan Heemskerk. Het gaat onder meer over de uitzending van Karo Profiel gisteravond. Die ging over het avant-terrible van de Nederlandse journalistiek... Rutger Kastricum van Pond. Zelf was Kastricum trouwens niet verbaasd dat hij onderwerp was in Profiel. Je doet dit werk in de schijnwerpers, dat weet je, daar heb je ook voor gekozen. Moet je nooit over klagen. Uh, mensen praten over je, mensen schrijven over je. Ja, en dat je dan op een gegeven moment onderwerp wordt in profiel, kun je gewoon op wachten. En wie wordt de nieuwskenner van deze week? De topscore is nog altijd 66. En de laatste kandidaat in de Nationale Nieuwsquiz komt uit Den Haag en heet Wim Boersma. Dit is Radio 1. Lunch. We beginnen met het media-nieuws in de zaak tussen RTL en Ad van den Hurk. De stiefvader van de vermoorde Nicole van den Hurk zijn de partijen niet tot een schikking gekomen. Van den Hurk is boos op RTL vanwege een uitzending waarin Derek Ogilvie contact heeft gezocht met het vermoorde meisje. Ad van den Hurk wil niet dat de aflevering wordt uitgezonden en spande daarom een kort geding aan. RTL stelde het programma eerst uit. Vorige week donderdag zou het eigenlijk op de buis komen. De rechter doet nu uiterlijk 7 november uitspraak. Binnenkort worden de Gouden Radioring voor Beste Programma... en de Zilveren Radiosterren voor Beste Radioman en Vrouw uh, weer uitgereikt. En we weten al dat Felix Meurders een Marconi Award krijgt voor zijn hele oeuvre. Maar er zijn nog twee prijzen en daar mogen wij de drie genomineerden voor bekendmaken. Het gaat om de categorie zender van het jaar en aanstormend talent. En uh, we hebben Arjan Snijders aan de telefoon. Die is namens de AVRO de drijvende kracht achter deze radioprijzen. Arjan, goedemiddag. Hi, ja, Jorgen. Uh, er is een site, er wordt flink op gestemd, neem ik aan. Uh, heb je een tussenstand al of... Uh... Uh, ik heb uh, voor de Ruinuring, ja, heb ik vorige week een tussenstand bekendgemaakt. Maar ik houd nu stil tot uh, uh, woensdag 31 oktober als de stemsite dichtgaat. Want uh, daarna ga ik uh, ja, ja. bekendmaken wie er echt genomineerd zijn voor de publieksprijzen. Ja. Nee, maar ik bedoel ook meer zo zou uh, hebben. Je hebt een idee van hoeveel mensen er al gestemd hebben. Oh, hoeveel? Ja, uh, oh, dat weet ik niet uit mijn hoofd. Maar uh, ik denk zo'n 80.000, volgens mij, de laatste score die ik gezien heb. Kijk aan, oké. Okay. Nou, uh, en uh, op die avond, want dat gaat allemaal gebeuren op 15 november, grote radiogala, uh, worden ook uh, bijvoorbeeld uh, een zender uh, bekendgemaakt die dus zich... Zender van het jaar mag noemen. Ja. En we gaan nu de drie genomineerden bekendmaken. Dat wil zeggen, dat ga jij doen. Uh, ja, dat gaan we nu delen met de wereld. Uh, het zijn uh, drie hele verschillende radiozenders, maar ze hebben zich allemaal op een uh, ander niveau onderscheiden van elkaar. Eentje is Sky Radio. De tweede is Slam FM. En de derde is Radio 1. Oké, okay, nou dat is mooi. De, de vlag kan hier alvast uit. Nominatie op zak. Nu nog weten of die, uh, of die ook echt binnenkomt. Ja. Um, en dan hebben we die categorie aanstormend Talent. En het aardige daarvan is natuurlijk dat dat mensen zijn... die ja, nu nog misschien niet zo heel bekend zijn... maar waarvan de jury dan hoopt dat ze uiteindelijk... Uh, ergens uh, groot in hun programma, programma terechtkomen. Um, ja. uh, ik zou zeggen, laat, eens, laat maar horen. Wie zijn het? Nou ja, dat, dat, zijn, uh, dat moet ik toch wel zeggen. De McConaugie-jury uh, ziet dat altijd wel goed. Want de uh, winnaars van andere jaren zijn inmiddels uh, behoorlijk groot en gearriveerde talenten gebleken. Dus uh, deze drie uh, uh, kansmakers kunnen dat alvast in de zak steken. De eerste is uh, Wietse de Jager van Q-Music. Goedemorgen. Goedemorgen. Alles goed, jongen? Ja, best. Ja, je zou wel denken, met wie spreek ik nu? Ja. Ja. <laughs> ja. Geblokkeerd zie ik staan, dus ik weet het niet. Nee, je weet het niet. Nou, ik vind dat ook niet zo gek, Robert. Want uh, ik bel namelijk voor een reunie en ik heb vroeger bij jou in de klas gezeten. Wie zit er jagen? Dus Q-Music. Uh, een van de aanstormende talenten daar bij die zender. De tweede? Ja. De tweede is een uh, jongen die op uh, Radio 6 Soul en Jazz uh, presenteert. Een uh, wat kleinere zender. En een jongen die eerst bij uh, bijvoorbeeld Q heeft gewerkt. Daar niet zo opviel. Maar nu helemaal tot z'n recht komt daar. Vincent Gernard. Ja, het is muziek met eeuwigheidswaarde. Het zijn platen die kun je over 30 of 40 jaar gewoon nog steeds opzetten. En dan klinken ze nog steeds gewoon fris, dan klinken ze nog steeds gewoon goed. En in dit geval geldt het ook gewoon voor dat hele album waar deze track op stond. Het album Off The Wall natuurlijk. Je hoorde Rock With You hier bij Radio 6 Soul Jazz. Vincent Gerhard dus de tweede naam. En dan de derde genomineerde? Ja, dat zijn er twee jurgen. Dat is raar, want uh, tot nu toe waren alle aanstomende talenten uh, steeds maar één naam. Maar goed, uh, talent kan ook gedeeld worden. Deze jongens doen het uh, vooral samen heel erg goed. Het zijn uh, jongens die uh, uh, voor de NCV op uh, 3FM werken. Barend en Wijnand. Ja, weet je uh, toevallig uh, nog een grapje over 007? 007. Um... Ja, we hebben een oh ja, pas ja, oh ja. voor o uh, 007, 007. Waar staan die twee nullen voor? Voor de zeven. Voor de zeven. Nou, dat uh, vanmiddag gebak op de zaak, want die jongens zitten twee bureaus verderop meestal. Uh, Barend en Wijnand ook genomineerd dus. En dat opmerkt ja. dus dat het inderdaad als duo uh, wordt voor naar voren geschoven. Dat is niet eerder gebeurd. Uh, je zou kunnen zeggen dat dat bij Wietse ook zou moeten, want die presenteert namelijk samen met Matty Valk uh, de ochtendshow op uh, Cure Music uh, sinds uh, dit voorjaar. Maar goed, die Matty heeft twee jaar geleden aan als talent al gewonnen, en dat blijkt terecht nu. Ja. Uh, dus uh, Wietse gaat nu solo op podium op, maar Barend en Wijnand uh, die hebben los van elkaar ook radio gemaakt, maar die blijken elkaar uh, vooral te versterken. Dus uh, vandaar die duo-nominatie. Oké, okay, nou spannend allemaal voor deze mensen en voor iedereen in Radioland. want uh, die grote prijzen worden ook allemaal bekend gemaakt. 15 november is het radio gala hier in Hilversum. Dankjewel, Arjan Snijders. Bye-bye. Uh, Geen stijl denkt makkelijk geld hebben verdiend door de uitzending van Caro Profiel gisteravond over Rutge Kasticum. Poontbaas Dominique Weesie laat via Twitter weten dat de KRO minstens vijf minuten beeld heeft gebruikt zonder toestemming. Kassa, twittert Weesie. Hij maakt ook alvast een rekensommetje. 2400 euro maal tien keer een halve minuut. Dat maakt 24.000 euro. Dat is toch mooie nieuwe golf. Maar advocaat Christian Albertink-Tijm bevestigde eerder in onze uitzending... naar aanleiding van de rel tussen Boer zoekt en De Wereld draait Door... dat omroepen volgens de wet zonder toestemming te vragen... beeldmateriaal eh, van elkaar mogen gebruiken. En Wezi moet dus nog even sparen voor die golf van hem. De New York Times is in China geblokkeerd nadat de krant had geschreven... over de rijkdom die de familie van de Chinese premier Wen zou hebben vergaard. Is ging de Chineestalige website op zwart, daarna de Engelstalige. De New York Times heeft namelijk uitgezocht dat familieleden van de Chinese premier voor ruim 2 miljard euro aan bezit op hun naam hebben gehad. Volgens de krant zijn ze enorm rijk geworden tijdens zijn carrière als politicus. Dit terwijl Wen het imago heeft van een heel bescheiden man en een strijder tegen corruptie binnen de Communistische Partij van China. Nog een kleine twee weken en dan zijn de Amerikaanse presidentsverkiezingen. Niet eerder werd er zoveel geld uitgegeven aan de campagnes. De media profiteren daarvan, want al die spotjes moeten natuurlijk worden uitgezonden. En dat is kassa voor de tv-stations. Het is zelfs zo dat sommige programma's worden ingekort... om zendtijd vrij te maken voor die spotjes. Michiel Vos is correspondent in de Verenigde Staten. Michiel, uh, goedemiddag. Jij woont in New York. Uh, je zult wel helemaal moe zijn van al die folders, tv- en radiospots. Ja, het gekke is dat ik er als New Yorker heel weinig van merk. Want New York speelt niet een grote rol tijdens de verkiezingen. Hè? Staten als New York en Californië en andere grote staten waarvan je zou denken, die zijn heel belangrijk. Daar wordt het gevecht nauwelijks uitgevochten. Maar als je bijvoorbeeld in Nevada woont of in Ohio of in Pennsylvania of in Virginia, dan word je dus helemaal... Gek gemaakt met allerlei spotjes, direct mail, uh, e-mails, et cetera, Het houdt dus niet op. En dat, zijn met een, dat gaat inderdaad gepaard met enorme bedragen. Van, van, van New York is eigenlijk wel bekend dat het naar de democraten gaat, hè? Ja, want inderdaad, van New York en bijvoorbeeld ook Californië, de twee ja. grootste steden, staten, uh, is het al bekend waar ze naartoe gaan. Dus daar wordt geen campagne gevoerd. Dat is altijd heel gek. De campagne vindt plaats in minder dan een dozijn staten. Dat zijn de zogeheten swing states die dus nog alle kanten op kunnen. Eh, dan die tv-stations, die dus programma's inkorten, begrijp ik. Eh, bijvoorbeeld, er is een voorbeeld van de van de Simpsons. Het moest, moest sneuvelen omdat er extra sportjes konden worden gedraaid. Inderdaad. Sim de Simpsons moeten dus wijken. Eh, ...omdat er meer spotjes op die manier kunnen worden uitgezonden. Er worden ook nieuwsprogramma's ingekort. Er worden items weggelaten, zodat er meer ruimte is voor adverteerders. En die adverteerders komen allemaal uit één hoek, namelijk uit de politiek. En dan moet je je voorstellen dat het dus niet alleen de presidentiële verkiezingen... ...maar dat is wel het grootste gedeelte... ...maar ook alle gouverneursraces, alle senaatsraces... ...alle races voor het Huis van Afgevaardigden en lokale politici... ...die zijn allemaal op 6 november, hebben die verkiezingen. Dus dat leidt tot een... Uh, tot tot een tot een influx van ongeveer dat dat wordt geschat hier van 3 miljard dollar dit jaar dat wordt uitgegeven aan al dan niet tv-spotjes, online, krant, euh, nou ja, noem het maar op. Nou, Alles wat met advertenties te maken heeft. Nou, uh, we hebben hier tijdens de verkiezingscampagne meegemaakt dat, uh, dat dat fact-checking heel erg opkwam. Dat is bij jullie al heel lang aan de orde. Uh, ik kan me zo voorstellen dat dat soms niet helemaal gelijk loopt met de wens van zo'n adverteerder. Dus je hebt een programma, daar zit een spotje in van een politieke partij. Ja, en intussen wordt dan misschien uh, blootgelegd dat, dat uh, wat er in dat spotje beweerd wordt helemaal niet waar is. Nee, dat klopt. Sommige, maar de meeste uh, zenders die al dan niet nieuws uitzenden, moeten dan dus voldoen aan een soort regel die zegt dat je dus zowel spotjes als links, op links en als rechts moet uitsturen. Maar goed, dat wordt natuurlijk niet altijd gedaan. En daarbij dat factchecken is inderdaad heel ingewikkeld, want dezelfde programma's die die, die, die spotjes uitzenden, moeten ook... ...de waarheid checken van, van zo'n spotje. Dus dat gaat natuurlijk niet helemaal goed. Dat zit, daar, zit, daar zit iets helemaal niet helemaal goed in. Dus daar wordt, daar wordt kritiek op geleverd. Maar zoals altijd in Amerika overwint het geld. Er wordt namelijk zoveel verdiend door lokale televisiestations. Want dat gaat allemaal lokaal. Hè? Dus je, je, je zendt spotjes uit in de markt van bijvoorbeeld New York... ...maar dan ook weer in de markt van Philadelphia... ...en de markt van Trenton, New Jersey. En, en zo kun je dus overal doorgaan. En sommige markten zijn groot en duur... ...en sommige markten zijn klein en goedkoop. En daar wordt zoveel geld in gepompt... dat sommige eh, televisiestations het gewoon sinds lange tijd weer goed doen. Dat sommige televisiestations weer eh, nieuwsprogramma's kunnen uitzenden. Want veel van die nieuwsprogramma's bevatten veel politieke spotjes. Dat, dat wordt aan elkaar geplakt. Dat veel oudere programma's het enorm goed doen waar ouderen naar kijken. Want dat zijn eh, meestal mensen die eh, trouw gaan kiezen. En die worden, dat soort programma's worden dus overspoeld door spotjes. Dus zo zie je dat het geld zeg maar, een beetje bepaalt... Het geld voor de tv-spotjes bepaalt zeg maar, welke programma's het beste zijn... tussen aanhalingstekens en welke het ja. minst goed zijn. Ja. Ja. Nog één, één klein dingetje. Dus er is een hoop gedoe over een campagnefilmpje van het Obama-team... dat veel stof doet op wij-actrice Lina Dunham... die de hoofdrol speelt in de HBO-serie Girls. Die speelt daarin de hoofdrol. Conservatieven noemen het disgusting en wanhopig. En laten we even luisteren waar dat spotje over gaat. Your first time shouldn't be with just anybody. You want to do it with a great guy. It should be with a guy with beautiful, Someone who really cares about and understands women. A guy who cares whether you get health insurance, and specifically whether you get birth control. The consequences are huge. You want to do it with a guy who brought the troops out of Iraq. You don't want a guy who says, oh, hey, I'm at the library studying, when really he's out not signing the Lilly Ledbetter Act. My first time voting was amazing. It was this line in the sand. Before I was a girl, now I was a woman. I went to the polling station. I pulled back the curtain. I voted for Barack Obama. Ja, Michiel, je denkt eerst dat ze gaat vertellen uh, met wie ze het eerste bed heeft gedeeld... maar dan uh, gaat het over dat ze uh, vertelt over haar eerste keer stemmen. Waarom is hier nou zo'n gedoe over? Ja, omdat in het Preutse Amerika deze dubbele bodem, zeg maar... deze dubbele entendre een beetje te ver gaat volgens veel conservatieven. Maar dat, is ook, dat moet je ook weer een beetje zien in de laatste dagen voor de verkiezingen... waarin enorm hyster hysterisch wordt gegild, zowel van links als van rechts... op alles wat de andere partij doet. En nu is het dus even een dag lang de beurt aan rechts, dat zegt... Dit gaat veel te ver. Obama noemde uh, Romney gisteren in de Rolling Stone magazine ook al een bullshitter, hè, een bullshit artist, zeg maar. Dit gaat veel te ver. Uh, dit is de campagne van een 15-jarige, niet van een zittend president. En hij kan dit soort sleazy actrices, want het is een beetje een vergaande serie op HBO waarin deze actrice speelt, die kan hij niet zomaar gebruiken voor uh, dit, soort, dit soort boodschap met dubbele bonen. De eerste keer dat je het doet, moet het met een mooie man zijn. Ja, dat, dat gaat inderdaad misschien wat ver, maar aan de andere kant, we zijn ook alweer wat gewend in Amerika en dat dat hoort een beetje bij het circus van de afgelopen tijd en van de komende, ja. nog, laten we zeggen, tien dagen tot aan de verkiezing op 6 november. Michiel Vos, dankjewel vanuit New York. Geen dag. Dan is hier de laatste vraag, de handvraag. Ja, de Beatles naar Blokken, het mediaarchief. 87 jaar geleden werd op deze dag schrijver, beeldhouwer en schilder Jan Wolkers geboren. Door zijn boeken Kort Amerikaans, Terug naar Oesgeest en Turks Fruit... werd Wolkers populair bij het grote publiek. Seks, vieze woorden, dood en lichamelijk verval. Kenmerken zijn werk, maar de schrijver had ook een andere kant. In 2002 en 2003 zond VPRO's Villa Achterwerk de serie De Achtertuin van Jan Wolkers uit. Over de planten en dieren die Wolkers in zijn achtertuin op Texel vond. Wolkers wist zelfs bij de meest obscure beestjes een bijzonder verhaal te vertellen. Kijk, dit, dit hele puntje met gewassen riet, koekoeksbloemen, dat is wat ik noem mijn, mijn spuughoekje. vroeger in mijn jeugd, had je op hoeken van straten oude mannetjes. En die stonden de hele dag te spugen en uh, te bak te pruimen en zo... En daar doet het een beetje aan denken. Maar het is natuurlijk allerminst spuug, want ik zal je laten zien... wat je bijvoorbeeld hier in het spuug... woont een klein beestje. Een zogenaamd spuugbeestje natuurlijk. Kijk, moet je kijken. Dan zie je hem eruit komen. Kijk, kijk eens, kijk eens. Kijk, daar zie je hem. Hier, kijk eens. Kijk eens, kijk eens. eens kijken. Zie je dat? Ja, Jan Wolk is mooi. In een fragment uit maart 2002 was er nog een persiflage van in Koevenoen door Paul Groot. En door die scène werd het spuugbeestje nog bekender in Nederland. Dit is Radio 1. Lunch. Het Mediaforum. Vandaag met Hadassa de Boer, programmamaker en Jan Heemskerk. Een van de echte Jannen en de voormalige hoofdredacteur van Playboy. Jan, daarover gesproken. Tatjana komt er weer in, hè? Ja, ongelooflijk. hè? Voor de hoeveelste keer? tien, er, tien keer? Echt veel. Echt vijftien wel of zo. Dat is ja. heel veel. Maar waarom? Nou, ik vermoed uh, dat men daar mijn opvolger zou denken... Dat, uh, dat het gaat werken. Dat zal de reden zijn. <laughs> ja. <laughs> ja uh, en of dat zo is, dat moet gaan blijken. Het, het, het, het, ik had het, waarschijnlijk had ik haar bewaard voor het 30 dertigjarig jubileum... wat volgend jaar in mei is, bij Playboy. Dat leek me dan een prachtig moment voor een gigantisch retro Tatjana-spectief. En dan een paar <laughs> nieuwe foto's erbij. Maar goed, uh, kennelijk heeft men het nodig geoordeeld... om reeds nu met deze superster... uit. Te pakken. Maar goed, dat is, noem je het dus wel een superster. Je denkt dus nog steeds dat het, dat het, dat het werkt. Want als je het zou nou, ook Vorig jaar van nog hebben de collega's van de Panorama een hele kalender met haar uitgebracht. En die schijnen het ook fantastisch gedaan te hebben. Dus blijkbaar is er, is er veel wat uh, aan haar wat uh, mannen nog altijd fascineren. Snap, snap jij dat, Hadassah? Uh, nou, ik, ik heb er niet zo op een netvlies Nu <laughs> moet ik eerlijk zeggen, dat ik dat begrijp. Ik vind het wel heel knap. Ik vind het ontzettend knap als je dat op je 49ste nog... Uh, nog bewerkstelligd. Maar uh, ja, het is ook wel een beetje de uitverkoop van jezelf natuurlijk... om voor je mm. zoveelste keer in, voor de tiende keer in de Playboy te gaan staan. Dat bestaat ook volgens mij bij de gratis. dat je denkt... hoe zou iemand eruit zien zonder kleren? En dan één keer zie je dat, weet je wel, ja. Ja, nou, het is een beetje de Nederlandse Pamela Anderson geworden. Hè? Die heeft er geloof ik ook wel 960 keer in de Amerikaanse Playboy gestaan. En dat blijft ook maar werken, dus ja, ja. Ja, je weet het niet. Ja. Ja, we gaan het allemaal bekijken. Tegen de kerst is hij, is hij er... Ik lees hem eigenlijk altijd voor die interview. Jij ook, Dorald? <laughs> Tuurlijk. Ja, ja, ja zeker. Ja, zeker. Uh, zometeen meer in het Media -forum. Eerst het laatste nieuws, Dorald Megens. Radio 1. Het NOS-journaal. Premier Rutte leidt over anderhalve week een economische missie naar Turkije. Dat is een officieel bezoek op verzoek van premier Erdogan. Dat Rutte naar Turkije zou gaan, was al in april afgesproken tijdens het staatsbezoek van president Gül aan Nederland. De reis is bedoeld om de diplomatieke en economische betrekkingen te verstevigen.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 En de Sakharovprijs gaat dit jaar naar twee Iraanse activisten. Advocaten Nasrin Sotoudeh en filmregisseur Jafar Panahi krijgen de Europese prijs voor de vrijheid van meningsuiting voor hun strijd voor de mensenrechten. Het heeft voorzitter Schulz van het Europees Parlement bekendgemaakt en de twee zitten nu in de gevangenis. Het zijn de hoofdpunten van het nieuws. Awb verkeersinformatie, alles bij elkaar, 35 kilometer file. Bij werkzaamheden op de A6 vanuit Emmeloord naar Lelystad. Bij Lelystad-Noord, 3 kilometer. En na een ongeluk op de A28 vanuit Assen naar Groningen... tussen Assen-Noord en de afrit Eelde, 5 kilometer. De weg is daar tijdelijk helemaal afgesloten. Verkeer vanuit Zwolle richting Groningen... kan vanaf knoop het Langhorst bij te omrijden... via Herenveen over de A32 en de A7. Het weerbericht van Weer Online. Het hele land komt geleidelijk in koude en droge lucht terecht. Alleen in het zuiden blijft een frontaal systeem vandaag nog actief. Vanmiddag trekken daar nog veel wolkenvelden over en valt in Zuid-Limburg af en toe regen. In de rest van het land zijn er velden sluierbewolking en zonnige perioden. Later vanmiddag is er in het Waddengebied en in de noordelijke kustgebieden kans op buien. De temperatuur ligt vanmiddag rond 8 graden bij een schrale oosten- tot noordoostenwind. Meest matig in het binnenland, windkracht 3 tot 4. En vrij krachtig aan de kust, windkracht 5. Vanavond en vannacht breidt de buiigheid zich uit langs de hele kust. De temperatuur daalt aan zee naar enkele graden boven nul. In het binnenland klaart het geleidelijk op en gaat het 1 tot 4 graden vriezen. Morgen komen er vooral in de kustprovincies buien voor en is het verder overwegend droog bij afwisselend stapelwolken en zon. Het wordt dan een graad of 8. Op zondag vallen aan de kust enkele buien en is het verder droog. Bij geleidelijk toenemende bewolking wordt het dan ongeveer 9 graden. Lunch met Jurgen van der Berg. En het mediaforum vandaag met Hadassa de Boer en Jan Heemskerk. Um, eerst gaan we praten over de Telegraaf. Kiezersbedrog VVD stond er vanochtend uh, te lezen. Grote kop dus in de krant. Um, ja, heeft alles te maken met uh, de hypotheekrenteaftrek. De uh, Telegraaf stond toch in de verkiezingscampagne redelijk achter de VVD, zou je kunnen zeggen. En met de kop van vandaag nemen ze een beetje afscheid van de, die koers. Uh, hoe beoordeel jij dat, Hadassa? Ja, zou je kunnen zeggen. Het leek echt wel het campagneblad van de VVD, maar... Um ja, ik denk dat de, dat de Telegraaf toch altijd een beetje vaart... tussen populisme en uh, de VVD. Nou, dit is een hele populistische kop. Dus ik denk dat ze in hun achterban meer huizenbezitters hebben... dan uh, VVD-leden. En uh, zo beoordeel ik dat eigenlijk en een beetje boos dat de hypotheekrenteaftrek wordt weggegeven. door de Ja, ik heb mevrouw Hemskerk vanmorgen ook al naar de supermarkt gestuurd... om blikvoer in te gaan plaatsen, <Ik> maar <lacht> het, het, het, het, ja, het is wel zo. Nee, uh, ik denk dat het veel simpeler ligt. Ze steunen de, steunen de VVD, maar dan moet de VVD wel VVD-belangen verdedigen. En als ze zeg maar, dit belangrijke punt verkwanselen aan die honden van links... Ja. Ja, dat is dan, dan, dan een beetje hoe dat gaat de, de telegraaf... Dan, dan krijgen ze een tik op de vingers, ja. denk je dat het zo werkt. Maar goed, waar gaat het over, zeg? Een half procent jaarlijks, nou ja, goed, in ja, ja, 28, 28 ja, goed. jaar... Nou ja, in elk geval, en dan zo'n kop kiezen. Ik snap het ook, het ook trouwens niet, hè? want wat dus gebeurt blijkbaar is: je levert dan iets in aan aftrekbare hypotheekrente. Vervolgens krijg je een lagere inkomstenbelastingsschaal, mm. wat ik fijn vind hoor en zo. Maar levert dat per saldo niet eigenlijk niks op? heeft niemand mij nog kunnen uitleggen hoe dat zit. Ja, precies. Dus wat je met die hypotheekrente wint... dat, dat, dat wordt Geef aan de andere dan... kant eigenlijk weer weggegeven. Ja, ja. Ja. Is dat is ja. toch eigenlijk eigenaardig soort van. Maar er zullen er vast een hele op koppen over nabedacht. Ja. Ja, we moeten denk, sowieso die plannen maar eens afwachten. Want er komen natuurlijk nog allerlei dingen naar buiten. Bestaande gevallen wel ja. of niet. Nou ja, inderdaad die schalen. Een uh, half procentje geloof ik per, per jaar. Uh, we hebben nog even gebeld met de Telegraaf. De adjunct hoofdredacteur Emmer die zei... ja, wij zijn een krant die al 30 jaar... voor die hypotheekrente -aftrek ja. staat. En ja, nou ja, als dat dan wordt, wordt, dan, dan bericht. We daarover. Ja, nou ja, dat, dat, dat is op zich een, een logische keuze. Alleen de, de manier waarop er uh, bericht wordt... Het zulke grote chocoladeletters weer. En inderdaad, eerst de koers van de VVD volgend. Uh, ja, dan is het wel opvallend. Ik vind het trouwens ook opvallend dat zo alle, alle ministers... Uh, Kosten ja. hebben verdeeld. Nou, ze hebben de hele week over oh, dat verhaal van die woontekenen. En Dat hadden ze eerder van de week ook eigenlijk al uh, dat er de bestaande gevallen dus getroffen zouden worden. Dus, uh, nou, nah, die zitten er goed op. Uh, dat ja, moet je dat, toch wel dat de telegraaf geven. Ja, ja, zeker, ja. zeker. Ja, want als werd daar ook al in genoemd hè? in ja. dat stuk. Maar als je dat is nog steeds wordt het genoemd door bronnen. Is natuurlijk mm -hmm. nog steeds iets helemaal door als je zelf bevestigt. Nee, ik vind het, vind het, het een heel mistig uh, fenomeen. Ik heb wel, uh, wel eens gehoord dat ze met elkaar ook daar zit toe te fluisteren in parlementaire journalistiek Den Haag of, van, nou, nou, nou, ja. Ja, ik heb het van vier verschillende mensen gehoord ja. waaronder jezelf dan ja. Ja. indirect, weet je. nou Ja, Max van Weesel heeft dat hij laatst laatste keer verteld dat ja, precies. De, om de tijd te doden zitten ze daar ook een beetje ja, van Ja, dat nou, weet ik van, Heetskerk Daar zat de club cultuur. <laughs> uh, nou ja, voor je het weet staat dat in de krant inderdaad. we gaan het even hebben over Rutger Kastrium. Gisteren was er een karo profiel over hem. Uh, ja, uh, jullie hebben eraan gekeken. Uh, wat, Jan, wat vond je ervan? Duitsland? Ja, collega Kastrik, ja, nou, ik, vond het, uh, ik vond het heel veel eer. Uh, ik, als ik heel eerlijk ben, ik heb het dus doorheen geworsteld omdat ik het van jullie moest kijken. <laughs> en dat ik hier zou zijn. Maar anders had ik het niet gehaald hoor. Het einde. De, Wat een, wat een wat een droef programma. Nou, Vind je dat uh, altijd met profiel? Of, of, nee, ik, ik, nee nou, ik zou het niet weten, want ik kijk profiel nooit. Maar um, dit vond ik ja, van die, van die, van die oude, oude zenuwachtige professoren... van scholen voor journalistiek... En Weet je, het nou, goed afloopt met onze Rutger. Jezus. Het want de opzet is een beetje van dat je andere mensen vooral hoort over uh, de ja, nee, hoogpersoon. Was mijn, nee. Dat had ik wel begrepen hoor. Er nu nee, even tegen de mensen die misschien <truimert> niet <truimert> hebben we... <truimert> Nee, bedoel, dus ja. laten we zeggen, de, de hoofdrolspeler hoeft niet per se zelf uh, uitgebreid nee. te interviewen. Het is meer een portret maken van mensen door, door anderen. Maar wat er nu natuurlijk nieuw aan was, was dat ze dachten, weet je wat, we gaan de methode Castricum gaan we zelf ook hanteren. Nou. Bij hem gaan we toepassen. Ja, en dat vond ik eigenlijk een beetje iets wat je veroordeelt, omdat het dan zelf... Want dat werd toch wel eigenlijk voor een beetje veroordeeld hè? In, in deze uitzending ja, profiel... om dan zelf erachteraan te gaan met die draaienkamer... Ik voel, dat vond ik eigenlijk ontzettend ontzettend zwakte bot. Ja, ik, ik vond het ik... wel grappig, vond die, die, die man die snor met, met, het, met die zwembroek vond ik dan wel leuk. Ja. Op een gegeven moment dan, dat ze dan Rutger zijn zwemmaat bij het zwembad hadden opgewacht oh. en een <lacht> voorkomen belachelijke oude man die <lacht> wel heel geestig deed trouwens En die zijn onderbroek, die zwembroek de voorschijn haalde... en nou, zoiets heeft Rutgers ook. Ik dacht, ja, een okay. bloemetjesbroek. Ja, een <lacht> ja, bloemetjesonderbroek. Um, even, even dan over het fenomeen kastikum nog even, want... Uh, uh, We hadden pas eens een keer een jongen van de School van journalistiek... die liep een dagje met ons mee. Die noemde hem dus als een van de, van de voorbeelden. Een Goede kritische journalist. Nou, dat vind ik wel als je dat op de School van journalistiek... als, als kritisch journal journalistiek krijgt uh, voorgeschoten. Nou, nee, voor dat je was meer zijn eigen. eigen ik, ja. Ja, en ik, heb, ik zei van nou ja, het is, kijk, dat kun je dus afvragen of dat kritisch is of is het gewoon een kunstje wat hij wat doet. Een, een belletje trek. Uh, nou ja, wat mij betreft kun je je afvragen of dat provoceren, dat doet hij, of het, wat het uiteindelijk oplevert. Want ik denk niet dat het een, een verdieping van het debat oplevert. Ik denk dat hè, je bent vooral bezig met het bevestigen van vooroordelen. Dat is wat er gebeurt. En, nou ja, uh, ik heb heel genuanceerd nou, ik, ik, ik Kijk, op mijn beurt, ik vind het prima hoe wij het aanpakken. Hele keurige, meestal kale parlementaire journalisten die zacht, zacht fluisterende gesprekken hebben met precies dezelfde types die dan aan de kant van de politiek staan. Een soort heel uh, in elkaar geklit wereld waar kritisch is dan, nou, hoe zijn we wel heel snel overstuur... als er iemand zo'n... Uh, ja, maar is, hebben we nog neuk? Dat is toch verder helemaal geen nee, kritische vraag? Nee, dat is de uh, nou, we... ja, grenzen aan, natuurlijk, moet hij dat niet zeggen. Dat maar er is een soort van... Ik, ik vind dan ook, ikzelf, ik wat, wat ze bijvoorbeeld bij Green Style, dat dat werd ook in het programma genoemd... het, het, het kwetsen tot een soort van kunst hebben verheven. Maar, maar hij als, begon eigenlijk in zo'n eigen filmpje. En, en dat, dat, daar hou ik ook niet van. Het is nee. heel makkelijk om mensen uit te schelden... en, en, en voor de formatie weet ik, het allemaal uit te maken. Maar wat, wat Poont probeert, en dus ook met Rutger... dat vind ik toch net iets van een andere orde, moet ik zeggen... Dat wordt wel een beetje qua jongensjournalistiek bedreven. Ja, dat, dat en dat mag ik. wel, vind ik. Ja, dat ben ik met je eens. Maar ik vind dat het soms wel heel erg. vind ik het echt intimiderend. En wat ik vervelend vind eraan, is dat uh, als je er geen zin in hebt, weet je wel om zo. Je, je, je, kan, je kan er bijna niet goed op reageren. Want als je zegt uh, rot op snotneus, weet je. Je bent ja, altijd ik denk, de als verliezer. Als je zo altijd... zo zeggen, Hadassah, dat, dat hij dan denkt dat hij dan heel erg zou lachen, Rutger, ja, ja, En dat hij ook op zou rotten. Dus... Je bent, maar je bent, ja. altijd, je bent altijd de loser, eigenlijk, weet uh, je wel. De, hoe je ermee omgaat. En ik vind, wat dat betreft, is Rutte natuurlijk een kunstenaar. Hoe hij al die uh, jaren hem te woord staat. Dat is uh, echt knap, hoe hij daar Ja, maar ja, wij, wij doen het dan, zeg maar, een soort van Rutger light bij Echte Janne. Met, met Jan Roos, die natuurlijk ook in Poon zit. En ja, dat is wel af en toe. Dat is ook wel leuk. Uh, je beetje, bent Een beetje schreeuwen, een beetje doen over het algemeen ook, Gok, ik weet niet helemaal wat ik hier van moest maken... maar we vonden het toch eigenlijk wel leuk. Een uurtje. Uh, ja, dus als je, het, het is een kwestie van grenzen. Dat maar, maar, maar als, als je dat er nou uitvult, hè, wat jij zegt, die vragen die hij dan ook af en toe... want ik vind wel, als hij op het Binnenhof loopt, dan, dan stelt hij gewoon... het maakt hem ook niet uit wie het is. Hij, onverschrokken stelt hij zijn vragen. En, misschien zou je kunnen zeggen, nou, parlementaire journalisten... zijn over het algemeen nog wel eens wat te braaf dan... Die die omkomden, omdat ze beleefd willen nou, ik, blijven. Nou ja, ze zijn een beetje deel van hetzelfde systeem. Dat is mijn belangrijke bezwaar daartegen. Het, het, het, het is, het is, het is, je ziet ze inderdaad in dat nieuws. Waar ik nooit kom trouwens, Dan zie je ze voor, je geest is ook, ook gezellig inderdaad, samen wat zit te drinken en wat zit te giechelen. En de politicus gunt de, de ene kale koppen en een primeurtje en de andere dacht. Anne, weet je, je, voelt, je voelt wel eens een klein beetje hoe dat gaat. En ik vind het wel leuk dat dat opgefrist wordt. Maar ah, ik, is... vond, nou, ik vond dat dus jammer van deze uitzending van profiel. Want ik had graag voorbeelden gezien waaruit blijkt wat het oplevert. Mm. En dat, dat kwam wat mij betreft iets te weinig aan bod. Dus het was wat, wat, een beetje de afzijkshow. En uh, dat is mm. misschien wel gunstig voor... Een ja dus ja. en wat ik dat dat kan ik zelf ook wel bedenken ik vond het jammer dat hij zei dat uh, mensen die uh, in 1950 waren geboren kennelijk een andere kijk op fatsoen hadden ...dan hij, want dat is denk ik een beetje een misvatting. Ik ik vind het vind het dat hij kent dus veel, heel de onbeschofte bejaarden namelijk. Ja. Ja. <laughs> Als je in de rij staat met de, met de, met de appie of zo. Ja, ja. Ja, nee, echt uh, we Schikker. moeten het nog even hebben over jouw project. Uh, ja. de, mannen, de mannen van een zekere leeftijd. Uh, zaterdag gaat het in première bij RTL 4. Een serie van 7-8 geloof ik. Het. Zes afleveringen. Zes afleveringen, ja. Ja. dat zeg ik. Zes afleveringen. <laughs> uh, aanleiding is geloof ik dat Virgo Waas 50 is geworden. Ja. Vio was is 50 geworden, hij wil daar iets mee doen, een programma over maken. Dus uiteindelijk hebben we een aantal lotgenoten uh, bereid gevonden om daar aan mee te doen. Peter Heerschop, Joep van Deudekom, Gijs Schotten van Aschat, Prem Radakichoune en Henk-Jan Smits. En ja, zij gaan allemaal onderzoeken wat het is om een man van een zekere leeftijd te zijn. Klein stukje luisteren. De uroloog die zegt vanaf je dertigste... Ga, is het gewoon een, een dalende lijn? Ja, wat is de dalende lijn? De, de, de, de, de, de hormonen die je in je lichaam hebt. Dus je, wil ook, je krijgt minder zin, je kan ook minder presteren. En vanaf je dertigste, uh, dat, uh, dat vond ik nogal. Maar herken die je? Het. Nee, maar is het zo of zo? <laughs> je herkent het zelf niet. Hey, hey, ja, Iedereen dacht, dacht ik, dat ik heb minder. ik ben een uroloog. Die man zegt vanaf zijn 30ste is het minder. Aan je ogen zie ik dat je het eens bent met die man. Dan vraagt hij gewoon een vraag nu, dan zeg je nee. Kom op, man. Herken je dit, Jan? Uh, ik geloof ook net 50 geworden, Ja, ja nee, inderdaad, dank je. Vanaf dat je 30 dan, Ik ben, ik ben ook net, uh, net verse 50. Ja, ik herken dit heel erg. Ik bedoel, ik heb gelukkig nog nergens last van, nog... Ach, nee, je kan nog een spijker op gromslaan. Maar voor de rest is het uh, nee, het is één grote verschrikking, 50 worden. En dat is het begin van het eind. We kunnen er niks anders van maken. Ja, ik vond, ja, jij zei net, voor, voor mannen is het veel erger dan voor vrouwen. Dat vond ik nog wel... Uh, ik dacht, dat is geleidelijk aan het veranderen, weet je wel. Want vrouwen worden onafhankelijker en... En langzamerhand wordt dat voor die mannen dan lastiger om daarmee te dealen en ze dat ook... het opweekt, ja. Maar jij had, het, jij had het, gewoon in één zin omschreven. Kijk, mannen hebben eigenlijk maar één hobby. Ja, en en, als en ze die ja, ja, ja, dat is niet meer kunnen uitvoeren. Dat houdt een het begint op. een beetje op te houden. Zo zag je ze aan. En voor de rest denk je, ja, nou, ja, ik kan niet zo goed meteen even van een van een. Van een je zou bijvoorbeeld aan de nieuwsquiz kunnen gaan meedoen of zoiets nog. Of de Playboy maar dat, uh, lezen. is het. heeft daar geen zin meer op. Dat heeft geen zin meer voor vroeger is dat dan. Is het eigenlijk een moppenprogramma of is het ook heel erg om te lachen? Is het een, oh, een mopperprogramma? Ja, ik dacht het niet mopper, zijn. Mopper, Nee, mopper. Nou, het is heel erg om te lachen. Maar ik vond het wel heel belangrijk dat het niet zoals ik noem de lach of ik schietshow zou worden. Want ik vind ook wel dat je er iets van. Uh, ja, dan, dan wordt het te makkelijk. Het is wel heel, heel gemakkelijk om alleen maar te grappen te maken over ouder worden en mannen van 50. En je steekt er volgens mij ook wel wat van op. En ze gaan ook allemaal echt, ze ondergaan iets. Ze gaan allemaal naar een arts toe om iets naar te onderzoeken. Fico dus in deze eerste uitzending uh, bezoekt de uroloog. Maar en, en bijvoorbeeld Gijs Schotten van Alzheimer, oh, die laat niet een al, Alzheimer-onderzoek. En die zijn wel allemaal echt. Dus in die mm. zin is dat, is dat ook best wel. Ja, maar het is ook wel een echt digitaal Ik kan er wel even serieus over. Ja, het is ook wel een soort van, van signaalmoment. Ik, bedoel, ik kan allemaal beroepen. nou ja, 50, 60, moet je 60, Nee, moet je 70. Maar het is wel iets wel, een moment waarop, je, waarop je je zeer serieus begint af te vragen of het die cliff toch niet een, een uitdagend alternatief is. Goed. Oh, nee. uh, nou, ik, ik hoop dat het goed met je ik, komt. Ik hoop dat het goed voor je werkt. Ik ga nee. kijken. Ik heb de kinderen te verzorgen, dus dat houdt me in bed. Vanaf uh, zaterdag op RTL 4. Hadass de Boer, uh, bedankt. En Jan uh, Heemskerk ook, hartelijk dank. Dit is Radio 1. Lunch. We gaan snel door naar de andere kant van de tafel, want het is vrijdag... en dan kan het maar zo een beslissingsronde opleveren. We hebben 66 punten, dat is de topscorer. En hij zit al klaar voor de quiz van vandaag. Wim Boersma, hij komt uit Den Haag, is 63 jaar. Uh, wat doet u eigenlijk? Ik ben nu gestopt met werken, begrijp ik. Hè? Ik ben dit voorjaar gestopt met werken, dat klopt, ja. En wel leuke dingen nu? Ja, ik ben... Uh, ben je ook ja, ik... zo'n man die dan nu uh, zijn hobby kwijt is? En nee, van... ik ben zeker mijn hobby's nog niet kwijt, <laughs> uh. Afgelopen zomer drie maanden met de boot uh, door het noorden van het land getrokken naar de Waddeneilanden. Oh, prachtig. En inmiddels een beetje aan het voorbereiden op uh, een andere invulling te geven. Ja. Om naast het oppassen op de kleinkinderen ook nog wat andere dingetjes te doen. Nou, u doet in ieder geval mee aan quizzen ook. Uh, in ieder geval deze op de radio en dat vinden we leuk. Uh, 66 punten is de topscore, die moet uit de boeken. Uh, eerst maar eens de nieuwsfactor bepalen. Nu kan het snel gaan. De Nationale Nieuwsquiz. Pvd en PvdA zijn het over bijna alle plannen met elkaar eens. Ik kom echt naar beleefdheidshalve naar buiten en we hopen zo snel mogelijk weer een normale, volstrekte openheid te kunnen betrachten. Er is pas een akkoord als er echt een akkoord is. En zodra we klaar zijn, zeggen we alles. We'll Het lijkt het erop dat er een kabinet in de maak is, dat het bijna klaar is allemaal. Uh, vraag 1. Opvallend is de naam van Lodewijk Asscher, die genoemd wordt als vicepremier voor de PvdA. Verder blijven bijna alle VVD-ministers op hun post, behalve eentje. De naam van welke VVD-minister wordt niet genoemd? Rosentaal. Dat is goed, minister van Buitenlandse Zaken. Vraag 2. Met het op handen zijnde akkoord... is ook het poldermodel terug van weg geweest. Zowel FNV-voorzitter Ton Heerts... als VNO-NCW-voorman Bernard Wintjes... waren voor formatieoverleg uitgenodigd op het Binnenhof. Namens welke, organisatie, of nee, sorry, sorry, namens welke gezamenlijke stichting... zaten zij met Rutte en Samson om tafel? De Stichting van de Arbeid. En dat is goed. Vraag 3. Een kop uit de krant. Waar gaat die over, willen we graag weten. U krijgt ook nog drie mogelijke uh, antwoorden te horen. Het was een verloren jaar... Gaat dit over 1, schaatser Annette Gerritsen hoopt nieuw geluk te vinden bij de vrouwenploeg van Jacques Ory. 2, morgen evalueert het CDA de verkiezingsnederlaag. Of 3, de Vrije Universiteit vermoedt fraude in studies van een gepensioneerde hoogleraar politieke antropologie. Dus het was een verloren jaar. Over welke van deze drie gaat dit? Antwoord 1... Annette Gerritsen hoopt opnieuw schaatsgeluk bij de ploeg. Van Ori is inderdaad goed, komt uit het Algemeen Dagblad. Deze Jacques Ori presenteerde gisteren vol trots welke nieuwe sponsor voor zijn damesteam. Het was een, een levensmiddelenproducent. <laughs> ja. Je kan het eten, inderdaad, ja, dat klopt. Overal Martine. Nee. nee. Dat was een echte gok. Ja, nou ja, dat had gekund inderdaad. Nee, Danone activa. Dus laten we zeggen, de, woord, ja. de, woord, de woord, ja. woordklank ja. zat er Ik nog wel een beetje. Ik heb het net nog gelezen, maar uh, helaas. Dit is een beetje van de klok en de klepel, zeg maar. Ja. Dan uh, het fragmentje, uh, een geluidsfragment. Wie is hier aan het woord? Voordat je met nieuwe wethouders of nieuwe gedeputeerden aan de slag gaat, moet je ook het gesprek aangaan over de antecedenten van die dagelijks bestuurders. Ja. Maar het gaat erom Lisbeth dat we er niet Spies. over praten alleen maar, maar dat we het ook echt doen. Ja, ze praat nog door, maar u geeft gewoon al het antwoord. En dat is goed ook. Minister Lisbeth Spies, Binnenlandse Zaken. Bijna dagelijks is het prijs. Hè. Lokale bestuurders die in opspraak raken. Minister Spies van Binnenlandse Zaken is het zat en wil dat lokale overheden beter letten op de integriteit van hun bestuurders. Vraag 6. Ja, want na oud-gedeputeerde Tom Hoymaers was het wethouder Jos van Rij die in opspraak raakte. En gisteren mel met drie zich. vanwege foute declaraties... deed de burgemeester van welke gemeente zijn Amstketting af? Lingewaard. En dat is goed. De gemeenteraad daar is geschokt en teleurgesteld... over het herhaald foutief declaratiegedrag van burgemeester Harry de Vries. Laatste vraag. Nog vier punten kunt u verdienen. U krijgt aanwijzingen over een onderwerp uit het nieuws. We willen graag weten wat hier wordt bedoeld. En als u het antwoord weet, onmiddellijk stoproepen. Dit zijn de aanwijzingen. 4. In 1964 zetten wij voor het eerst voet aan vaste grond... 3. Onze voorman is een ridder met een grote mond. Stop. De Rolling Stones met Mick Jagger. De Rolling Stones, zegt hij, de aanwijzing voor twee punten was geweest. Ook voor 15 euro komen wij ons bed er nog uit. En uh, voor één punt, wij gaven gisteren een klein last-minute verrassingsconcert in Parijs. En je zult daar toch maar bij geweest zijn voor 15 Fantastisch, euro. Fantastisch. Ja, ja, mooi. Dus ja. Een beetje een try-out voor uh, twee grote... Uh, in vier Engeland, gro ja. Ja, vier grote ja. concerten. Twee in Amerika, twee in Engeland. En het inderdaad, het uh, antwoord is de Rolling Stones. Uh, hartstikke goed gespeeld. U komt op acht. Dat betekent dat er zometeen in deel twee uh, negen goed moeten zijn... om over de hoogste score van 66 heen te komen.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 Vandaag luidt de stelling. De sociale partners krijgen een te grote rol bij de uitwerking van de kabinetsplannen. Ze waren van de week al even te gast, de twee hoofdrolspelers namens de bonden en de werkgevers. En de vraag is, uh, moet dat zo blijven? Moeten ze in overleg blijven met het kabinet? Um, u mag zeggen of u het eens bent of oneens met die stelling. Dus de sociale partners krijgen een te grote rol bij de uitwerking van de kabinetsplannen. SMS staat naar 7070, kost 50 cent. U mag gratis bellen 0800-1101. U kunt stemmen op onze website als www.stand.nl En als u twittert eens of oneens, doe het dan met Hekje Standpunt. Zometeen gaan we de quiz spelen, maar eerst even een muziekje om te pauzeren. Hier is Paul Weller. We al heel wat jaren mee in de popmuziek. Begon ooit met de jam. Later zat hij in de Style Council en dit deed hij in zijn eentje een paar jaar geleden. Here's the good news, Paul Weller. En of het goed nieuws wordt voor Wim Boersma, dat gaan we nu meemaken. Hij komt uit Den Haag, 63 jaar, kandidaat van vandaag. En hij heeft het in eigen hand. 66 punten is de hoogste score tot nu toe. Neergezet door uh, Jaap Brocaar uit de Hoogvliet. Um, maar daar kunt u overheen, want u hebt net acht punten gehaald in deel 1 van de quiz. Dat betekent bij negen vragen, goed of meer, uh, bent u gewoon de winnaar deze week. Ja. 90 seconden de tijd, ik stel de vraag, u geeft het antwoord. Of u zegt pas en dan gaan we door naar de volgende vraag. Daar komen ze. De Nationale Nieuwsbis. Welk autoconcern sluit ook twee fabrieken in Groot-Brittannië? Ford. Is goed. Na het vernietigende rapport van Tigelaar over de Groningse P van de A is welke wethouder van buiten aangetrokken? Isja. Is daar, rekening goed. Tablets en smartphones worden vanwege een heffing tot hoeveel euro duurder? Vijf euro. Dat is goed. Welke club vreest naar de 3-0-nederlaag voor een uitschakeling in de Europa League? FC Twente. Is goed. Uit een test van de Consumentenbond blijkt dat wat voor broodje poep bacteriën bevat? kebab. Dat is goed. De centrale bank van welk land gaat haar goudstaven controleren en Duitsland? deels repatriëren? Duitsland. Dat is goed, ja. Welke cabaretier gaat bij Kees van der Staaij op de koffie nadat ze hem had uitgescholden op Twitter? Eh... Uh... Pas. Dat is Claudia de Breij. Microsoft heeft hoge verwachtingen van de nieuwste versie van welk besturingssysteem? Microsoft? Word? Dat is niet goed. Windows 8. De minister van Financiën van welk land is niet komen opdagen bij het parlement omdat hij uitgeput was? Griekenland? Is goed. Welke site publiceerde de komende, publiceert de komende weken geheime documenten over gevangenenkamp Guana, Guantanamo Bay? Hè? Facebook. Wikileaks was het. Het Europese parlement eist een vrouw in de top van welke bank? ECB. Dat is goed. De Britse politie onderzoekte of drie ziekenhuisartsen deel uitmaakten... van het misbruiknetwerk van welke BBC-ster? James Saville. Dat is goed. Een man en een vrouw hebben de brandstichting in welke plaats bekend? Winschoten. Is goed. Hoe heet de orkaan die tenminste drie Sandy. levens heeft geëist... op verschillende Caribische eilanden? Sandy. Dat is goed. De bolides van welk automerk Rijden tijdens de Grand Prix van India... met een vlag van de Italiaanse marine? Eh Ferrari, Dat is goed, ja. Die laatste tellen we er ook nog bij. Uh, de vraag is nu, zijn het er acht of meer? Meer? U had meegeteld, hè? Ik heb meegeteld. Zijn ja. er twaalf, denk ja, ik? Ja, ja, ja, knap ook. Die vragen beantwoorden en ook nog meetellen. Twaalf, uh, goed inderdaad. U komt op 96. En dat betekent dat, dat, dat u de week weer bent. Ja. ja, hartstikke leuk. Dus dat betekent het normale prijzenpakket. De kaarten voorbeeld, en geluid, de lunchradio, de mok... en een uh, blauwe lunchbox dit keer. Meestal zijn ze rood. Uh, en u krijgt ook 300 euro mee in de achterzak. Nou, hartstikke leuk. Ja. Doe er wat moois mee. Ja, hartstikke fijn. Bedankt. En een goede reis terug naar Den Haag. Gefeliciteerd. Hij is de winnaar dus van deze week. Uh, jammer voor Jaap Brocaar. Uh, lang op nummer 1 gestaan. Maar net bij de finish ingehaald ja. door uh, de kandidaat van vandaag. Wij uh, gaan luisteren naar het NOS Journaal. Zometeen meer lunch. Dan gaan we in ieder geval praten over de wetswinkel in Den Haag. Die bestaat 40 jaar. Reden voor een feestelijke werklunch zometeen met een paar van de medewerkers. Surf naar de gids .fm. Zometeen om twee uur in... Vrijdagmiddag live! Mona Keijzer over de toekomst van het CDA. De rubrieken van Bert Brussen, Justus van Ol en Frits Barand. Doping is net zoiets als vreemdgaan. Het mag niet, het hoort niet, maar het gebeurt en iedereen liegt erover. Veel satire. Leuk schilderijtjes pikken. Ja... Niet te groot, kan je nou zo onder je arm Ja, ze doen de deur toch niet op slot, he? Oh. En live muziek van Miss Molly and Me.